12 uur NPO Radio 1 met Willemijn Veenhoven. Goedemiddag. Er is iemand vermoord en jouw DNA zit op het wapen. Hoe leg je als tuinder uit de lier uit dat je niks te maken hebt met de liquidatie van de broer van een kroongetuige? Advocaat Geertjan Knoopst en onderzoeker Timme Dankers leggen het zo voor je uit in de nieuwsbv. En de rechtszaak tegen de Zuid-Afrikaanse oud-president Zuma is uitgesteld. Dat nu in het Nationaal Lieselot Thomassen. Ja, hij is uitgesteld tot begin juni. Zuma wordt verdacht van corruptie, fraude en witwassen nog voor zijn presidentschap. Op de eerste zittingsdag dienden zijn advocaten een verzoek tot uitstel in om zich beter te kunnen voorbereiden. Die tijd krijgen ze nu. Bij het verlaten van de rechtszaal sprak Zuma uitvoerig met duizenden aanhangers. NOS correspondent Ellis van Gelder. Ellis, wat heeft Zuma allemaal gezegd? Ja, hij zei in het zoelen tegen zijn aanhangers... vertel me wat ik verkeerd heb gedaan. Hij zegt, ja, ik ben onschuldig tot mijn schuld is bewezen. En hij zei ook nog dat dit een politiek spel is... van de oppositie die de rechtbank probeert te beïnvloeden. Ja, en schiet Zuma, die zaak is uitgesteld tot begin juni. Schiet Zuma daar iets mee op met Klopt. dat uitstel?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 De politie heeft in Utrecht vuurwapens, explosieven en gestolen politiekleding gevonden. De spullen lagen in meerdere huizen en garageboxen. Het gaat onder meer om handvuurwapens, een oezie, een handgranaat, spullen waarmee plofkraken kunnen worden gepleegd en een gestolen Audi. Drie mensen zitten vast. Politiekleding was eind februari gestolen bij een overval op een pakketbezorger in Utrecht.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 De Britse ambassadeur in de Veiligheidsraad zei daarop dat Rusland nu al 24 theorieën heeft gepresenteerd over de vraag wie er achter die aanval zit. We have had innumerable theories from the Russians. I think we have counted some 24 in all. Mr President, the use of chemical weapons uh, on any country's territory is far too serious for these theories to hold water. Bij een ongeluk waarbij gisteravond een auto bij Brakel in de Waal terecht kwam... is zeker één dode gevallen. Het slachtoffer is een man van 33 uit Zaltbommel. Politie houdt er rekening mee dat er meer slachtoffers zijn... omdat wordt vermoed dat er meerdere mensen in de auto zaten.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 Club heeft een probleem sinds het wegsturen van aanvaller Jordi Thijssen. Quick Boys hoopt op promotie naar de tweede divisie. Het NOS-journaal. Clean Air Nederland, die zich inzet voor een rookvrije samenleving, is blij dat het kabinet alle rookruimtes in de horeca wil sluiten, maar vindt dat het wel sneller mag. Haagse bronnen melden dat staatssecretaris Blokhuis vandaag in de ministerraad zal voorstellen dat de rookruimtes over twee jaar dicht moeten zijn. Clean Air Nederland vraagt zich af waarom dat niet meteen kan.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 De minister van landbouw gruwt van die beelden. Yesterday I saw footage provided to me by Animals Australia that quite frankly was very disturbing. Uh this cannot go on. If you are doing the wrong thing, you're going to get nailed. De minister eist dat bedrijven meer doen voor het dierenwelzijn aan boord, anders mogen vrachtschepen niet vertrekken. Het weer zonnig en droog en het wordt 12 tot 16 graden. Morgen zon, maar ook vrij veel hoge bewolking. En het wordt dan 18 tot 21 graden. maker Kees van Amstel die voelde het afgelopen paasweekend mee met het grote lijden. Niet van Jezus, maar van de mensen die de hele Matthäus-pansioen uitzaten. Dat zometeen nu de ANWB. Dennis Mooi. 20 minuten vertraging nu op de A1 richting Amsterdam. Tussen Hoevelaken en Bunschoten staat 7 kilometer. Een ongeluk met een vrachtwagen op de A16 van Antwerpen naar Breda zorgt voor 10 minuten extra tussen Hazeldonk en het knooppunt Galder. En op de A50 van Arnhem naar Eindhoven staat een kapotte vrachtwagen tussen Ravenstein en de afrit Zeeland. Ook 10 minuten vertraging.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 Verwondering. Nationale Museumweek. Ontdek ons echte goud. Dichterbij dan je denkt. Kijk op nationale museumweek.nl. NPO Radio 1. BNN, Vara. De nieuwsbv. Goedemiddag. Soms is de werkelijkheid gekker dan een scriptschrijver kan bedenken. De serie Wild Wild Country gaat er over het leven in de Bachwan. Nou, Lotte Boor leeft dat leven en Frank Wieringa die legde het in de commune vast. En hen hoor je even hier na half één. Maar nu eerst desoxyribonucleïnezuur. De nieuwsbv. Precies. Oftewel, met een moeilijk woord, DNA. Materiaal van een plantenkweker uit de Lier was aangetroffen op een wapen... dat was gevonden na de moord op Redoan B, de broer van de man die de kroongetuige is... en een zaak tegen de Mocromafia. Nou, Die plantenkweker, zijn DNA werd dus gevonden op dat wapen. Die man had er niets mee te maken. Die man is inmiddels vrijgelaten. Maar de vraag is, hoe kwam het DNA dan op dat wapen? En hoe belangrijk is DNA-bewijs in een onderzoek? Daarover praat ik met forensische deskundige Timme Dankers. Hij doet onafhankelijk onderzoek in strafzaken. En met advocaat Geert-Jan Knoops. Heren, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Um, meneer Dankers, ik begin even bij u. Is het logisch dat die plantenkweker... op basis van het vinden van zijn DNA meteen is opgepakt? Ja, in principe wel. Hij, uh, ja, zijn DNA zit op dat uh, vuurwapen. Mm -hmm. Dus dan is het uh, logisch dat ze toch even met hem willen praten... om uh, te horen hoe dat uh, terecht is gekomen. Ja. Um, hoe, eventjes voor de, voor de helderheid. He, iedereen heeft er wel een, be een beeld bij. Maar hoe gemakkelijk... Gaat DNA-overdracht? Als ik iets aanraak, of iemand aanraak... Heb ik dan, zit er dan automatisch DNA van mij op dat voorwerp of op die persoon? Ja, in principe, je laat heel snel DNA achter. Uh, wanneer jij bijvoorbeeld een kop, koffiekopje vastpakt... dan kun je al uh, heel snel DNA achterlaten. Ja. Um, dus uh, ja, We werken ook met steeds kleinere hoeveelheden DNA. We kunnen al van een paar cellen kunnen DNA uh, uithalen. Ja. Uh, terwijl dat vroeger met een plasje bloed uh, moest. Dus je, kan, je zou kunnen zeggen, als ik iets aanraak, of iemand zit er bijna 100% met zekerheid te zeggen... zit er DNA van mij op diegene of op dat voorwerp? Ja, dan is het heel aannemelijk dat er inderdaad DNA van jou daarop zit. Ja. Ja. En stel je vindt bijvoorbeeld in dit geval op een wapen... vind je DNA-materiaal. Um, is dat dan te herleiden of, of iemand een wapen daadwerkelijk heeft aangeraakt? Het kan zijn dat hij hem dan heeft aangeraakt. Het kan ook via secondary transfer worden overgedragen. Maar de meest directe vorm is gewoon inderdaad het primaire contact, waarbij er iemand een wapen vast heeft of aanraakt. Ja, en wat is secondary transfer? Secondary transfer is wanneer bijvoorbeeld iemand de verdachte een hand geeft. En vervolgens wordt daarmee het DNA overgedragen op het wapen. Ja. Oké, okay, dus dan gaat het niet rechtstreeks. Nee, dan ja. zit er een tussenpersoon tussen. Zit er tussenpersoon, maar dat kan ook. Dat zou in theorie ook uh, kunnen, ja, absoluut. Ja. En, en, en op welke manier zou het DNA van die plantenkweker... op dat wapen terecht zijn kunnen gekomen, denkt u? ja Dat kan natuurlijk dus door de primaire contact dat hij zelf het, het wapen heeft aangeraakt, uh, in welk scenario dan ook. Ja. En uh, vervolgens, ja, de andere mogelijkheid is uh, via secundaire transfer dat, uh, dat hij dus in contact is geweest met uh, de hoofdverdachte. Mm -hmm. En dat die direct daarna het wapen heeft gehanteerd. En dat lijkt in dit geval zo te zijn geweest. Hè? Want die, als ik het goed begrijp, heeft die plantenkweker heeft die hoofdverdachte uit de sloot gevist, tenminste, uit zijn auto uit de sloot? Hij heeft hem geholpen. Ja, nou we weten nog daardoor... niet zeker of dat die dat, persoon is. Dat, dat, is dat, dat is de theorie in ieder ja, geval. Ja, dat is de theorie die de familie heeft uh, aangedragen, inderdaad. Ja. Uh, maar ze weten nog helemaal niet of die persoon die daar te water is geraakt... of dat inderdaad ook de hoofdverdachte is. Nee. Um, maar ook dan is het nog eigenlijk onwaarschijnlijk dat, dat daarmee het DNA is overgedragen. Want dan zou de, plant, of de plantkweker, dus die uh, hoofdverdacht een uh, flinke, uh, flinke handdruk hebben moeten geven. Ja. En vervolgens zal die daarna direct het wapen gehanteerd moeten hebben. Want als dat twee weken tussen zit, dan uh, wordt er geen DNA meer overgedragen. Want in de tussentijd heeft die verdachte natuurlijk ook gewoon gedoucht en dergelijke. Dus het DNA is alweer van zijn hand af. Ja. Is dat inderdaad onwaarschijnlijk, meneer Knoops? Dat het zo ging? Het is, het is een scenario dat niet voor de hand ligt... maar we kunnen op grond van de rechtspraktijk een aantal voorbeelden geven... waarvan op eerste oog werd gezegd dat is onmogelijk... of dat is zo onwaarschijnlijk. En dat bleek toch te kunnen kloppen. En Twee voorbeelden hebben zich in de Verenigde Staten afgespeeld... die ook op voorhand als buitengewoon onwaarschijnlijk werden aangemerkt. Ja. En waarin dus toch via deze secundaire overdracht een verklaring... Veel te geven voor het feit dat iemand aantoonbaar niet op de plaats delict was, een alibi had en zijn DNA toch op het slachtoffer werd gevonden. Ja. Maar ik ben het met meer dankers eens dat je veel meer onderzoek moet doen, want die secundaire overdracht hangt natuurlijk ook af van. De mate van druk waarmee je met elkaar in contact bent. Het, uh, het voorwerp wat je hebt aangeraakt en de structuur van het voorwerp. Bepaalde voorwerpen houden DNA sneller vast dan andere voorwerpen qua ondergrond. Mm -hmm. En uh, natuurlijk ook uh, hoe, hoeveel tijd ertussen heeft gezeten. Ja. Kijk, als nu het te water raken van die wagen... En uh, het wellicht overdragen via die weg op het water. Als daar een aantal uren tussen uh, zouden hebben gezeten, dan is dat een ander verhaal. Als het twee weken heeft tussen gezeten hè, tussen het incident met de auto en uiteindelijk het uh, aantreffen van het water. Ja, ja dat, dan, dan wordt het nog wat onwaarschijnlijker natuurlijk, lijkt mij zo. Uh, je, je, moet het man... goed, je moet het goed uitzoeken. Hè, want kijk, dat is denk ik de les die we moeten leren. In de toekomst misschien nog beter ja. dan we nu al ons realiseren. Uh, je moet veel meer gaan denken in scenario's. En uh, hoe onwaarschijnlijk een scenario ook is... het kan nog steeds mogelijk zijn met DNA. Ja, ja want laten we eens naar die scenario's kijken. Um, Tim Dankers, uh, hoe gaat zo'n strafzaak? Er is ergens DNA gevonden. Um, wie gaat er dan vervolgens onderzoeken... op welke manier dat DNA te maken heeft met het misdrijf? In eerste instantie uh, zal de officier van Justitie uh, opdracht geven aan de politie... Om, uh, om door het NFI onderzoek te laten doen. Mm -hmm. uh, dus het DNA-materiaal uh, gaat naar het NFI toe. Gaat altijd naar het NFI toe? Ja, ja in ja, principe het Nederlands Forensisch Instituut. Ja, ja dat is, uh, die werkt eigenlijk uh, voor, uh, voor de politie. Ja. Dus ja. Uh, ja, het gaat altijd naar het NFV toe. En, en hoe gaat het dan? Dan zegt de, het is OM van, nou, hallo NFV mensen, wij hebben hier een wapen. Um, en, en onderzoekt dat DNA's. En is dat het? Of leveren ze daar ook mogelijke theorieën bij? Hoe gaat dat? Nou, ze vragen dan dus aan het NFV van, nou, kunnen jullie uitzoeken op, uh, wie, uh, van wie het DNA is dat op het wapen is uh, aangetroffen? Mm -hmm. En dan, uh, dan zullen ze daar het DNA van veiligstellen. En dat zal dan uh, in eerste instantie worden vergeleken met de Nederlandse DNA-databank. Ja. Uh, en als daar een hit uitkomt, dan zal dat worden gerapporteerd aan de politie. En als daar geen hit uitkomt, dan kan het nog eventueel... één op één worden vergeleken met een verdachte. Ja. Um, en op die manier uh, wordt het dan weer teruggerapporteerd aan de politie. Ja. En uh, die gaat dan weer met die resultaten aan de, aan de slag. Maar nou begrijp ik dat, dat het OM bij het NFI komt... met alvast twee theorieën, meen ik twee... van wat er gebeurd zou kunnen zijn, klopt dat? Ja, nou, meestal is het zelfs maar één theorie... en zal uh, het NFI zelf de, de uitsluitende uh, andere hypothese uh, opstellen. Ja. en Vaak is het zo van het uh, DNA is van verdachte X. Um, tegen de hypothese het, het DNA is van een willekeurige andere persoon. Dus uh, ja, die, nee, die twee hypothese Ik dacht ook met een hypothese over wat er gebeurd zou kunnen zijn. Over hoe dat wapen is gebruikt bijvoorbeeld. Ja, hoe nou, de DNA erop is gekomen. Ja, dat is uh, iets wat het NFI niet in eerste instantie doet. Ja. Uh, in eerste instantie wordt echt op bronniveau gekeken... van wie is het uh, DNA-materiaal... Ja. Vervolgens kan er wel op activiteiten worden gekeken... van hoe is het DNA daar terecht gekomen. En dan wordt er vaak een criminalistische interpretatie gedaan. En dan worden de uh, scenario's van zowel uh, de, het Openbaar Ministerie... Ja. als van de advocaat meegenomen. Uh, maar ja, soms uh, uh, ligt het maar net aan hoe je de vraag stelt... hoe je het antwoord terugkrijgt natuurlijk. Wat bedoel je? Nou, in sommige gevallen uh, wordt uh, de vraag door het Openbaar Ministerie... zodanig gesteld dat uh, het scenario van uh, de verdediging... Uh, al minder uh, logisch is als het ware. Of er wordt al een maar, beetje verdraaid. Ge geef eens een voorbeeld om het te verduidelijken. Um, nou, We hebben wel eens zaken gehad waarbij er een, uh, een DNA-profiel werd aangetroffen. En uh, werd, het, het, het werd maar een klein deel van het scenario van het Openbaar Ministerie... werd als tweede scenario aangevoerd. Terwijl het scenario van het Openbaar Ministerie veel meer omvattend was. Ja, dus nou ja, maar je, je kan niet echt een voorbeeld geven nee, dat wat dat voor het lastig. zaak het was? Nee, dat wordt lastig, want dan okay. heb je echt uh, wat meer uh, achtergrondinformatie nodig. Maar en en hoe, hoe beoordeel je dit? Dat het zo gaat? Nou ja, wij gaan dan in gesprek met de advocaat om te kijken... welke scenario's hebben jullie dan? En ja. dan onderzoeken we inderdaad of die scenario's inderdaad zijn toegepast... in de criminalistische interpretatie. En als blijkt dat dat goed is gegaan, dan is het in orde natuurlijk. Maar in sommige gevallen blijkt dat er hele andere scenario's zijn. En als je die andere scenario's gaat toepassen op de resultaten... Ja. dan zul je een heel ander resultaat gaan krijgen. Ja. Meneer Knoops, u zei net van... er zouden naar andere theorieën moeten worden gekeken. Kunt u dat nog eens verduidelijken? Ja, dat ziet eigenlijk op wat meneer Dankers ook aangaf. Kijk, het probleem zit niet zozeer tegenwoordig in het onderzoek doen op dat bronniveau. Dus wat is de oorsprong van het biologisch spoormateriaal, Hoewel ook daar nog vaak discussies over zijn. Maar het linken aan een persoon A of B, ja. daar, daar kunnen we tegenwoordig met vrij grote zekerheid van zeggen... DNA is van meneer A of niet van meneer A, is ja. een onbekende... Het probleem zit hem in het niveau wat daarna komt. Dus de interpretatie van het DNA. Waarmee houdt het verband? Kan het zogenaamd delict gerelateerd zijn of niet? En daar ja. zit het probleem dat vaak het openbaar ministerie uh, eenzijdige informatie verstrekt aan een DNA-expert. Mm -hmm. Want die DNA-expert moet natuurlijk de context van uh, waar dat DNA is aangetroffen en hoe dat daar terecht kan zijn gekomen... daar heeft die, die expert een context voor nodig. Dus ja. wat is de informatie eromheen? En, dat, en die en als, wordt aangeleverd door, door het Openbaar Ministerie? Ja, die wordt aangeleverd door ja, OM. En één uh, voorbeeld wat ik kan noemen... is de Deventer-moordzaak van Ernest Lauwers... die wij nog steeds behandelen... Ja. waar het uh, OM dus... Uh, maar zeer beperkte informatie heeft gegeven... aan het NFI destijds... om twee scenario's te kunnen toetsen. Mm -hmm. En uiteindelijk... Komt dan het NRI tot het scenario dat het DNA. wat van is op het lichaam van het slachtoffer is aangetroffen. Dat, dat, het, dat het meest waarschijnlijk was dat dat verband hield met een delict. Eh, terwijl eh, als je de hele contextinformatie. in zijn totaliteit had meegewogen. er een veel genuanceerder beeld had moeten worden ontstaan. Dus het is heel cruciaal. Dat bij niet alleen het verstrekken van de vraagstellingen, van welke scenario's zijn denkbaar en welke scenario's moeten onderzocht worden en tegen elkaar afgewogen, dat daarbij ook juist zo op een eerlijk mogelijke manier ja. de informatie van het OM, maar ook die van de verdediging wordt meegewogen. Het ja, OM kan ja, ja. dus niet eenzijdig bepalen: van we geven deze getuigenverklaring, geven we mee. Nee. En die doen we niet. Zou je in zijn algemeenheid kunnen zeggen, meneer Knoops... dat um, wordt je te snel als dader gezien... als er DNA wordt gevonden bij een plaatsdelict? Uh, nog steeds bestaat de mythe. En gelukkig is dat natuurlijk de laatste jaren door de wetenschappelijke uh, publicaties over de relativiteit van DNA... wel afgezwakt, maar nog steeds is het een een soort van gegeven als er DNA wordt aangetroffen... dan wordt dat heel snel gezien als een daderspoor... Ja. En het en... kan dus ook op een hele andere manier... dat ja. DNA op dat voorwerp of op die persoon terecht zijn gekomen... zonder dat het te maken heeft met een dader. Maar eigenlijk ja. uh, per ongeluk, toch, meneer Dankers? Zo moet ik het zien. Ja, of per toeval. Ja, absoluut. Ja. Uh, dat de wil ik gerealiteerd. is heel erg belangrijk dat we die gaan onderzoeken... van uh, hoe is dat spoor ja. nou daarop terecht? Maar dat lijkt mij, eerlijk gezegd, als leek volstrekt logisch. He? Dat je kijkt naar, oké, okay, er is DNA gevonden. Nou, daar heb je een match. Maar dat diegene niet per se de dader is... maar dat het DNA van diegene ook op een andere manier... Uh, opdat bijvoorbeeld dat wapen terecht zou zijn gekomen. Dat is een hele logische vraag om te stellen. Ja, dat klinkt heel logisch. Maar uh, ja, toch gebeurt het in de praktijk... Uh, nemen ze te snel aan dat het uh, om een daderspoor gaat. En waarom dat gebeurt niet altijd... dat dan zo snel? Uh, omdat in heel, in, in heel veel zaken... klopt het ook. Alleen, uh, ja, er zitten heel vaak ook gewoon zaken tussen... waarbij het niet klopt. Uh, maar ja, waarom ze dat uh, per definitie aannemen... dat het een daderspoor is, dat is eigenlijk mij ook onbekend. Uh, ja. Maar ja. Wat, wat denkt u... Ja, ik denk dat ze toch gewoon de, het, het uh, DNA wordt vaak gezien als, een, als de heilige graal, zeg maar. En, uh, als de heilige graal. De heilige graal, ja. ja, ja. ja. En uh, ik denk dat, ze dat, dat, dat dat gewoon een beetje ingebakken zit. Dat ze, nou, als we DNA vinden, dan hebben we echt een sterk spoor. Uh, maar ja, dat hoeft dus helemaal niet altijd zo te zijn. Ja. Heeft u hier voorbe voorbeelden bij, meneer Knoops? Bij, bij dat is een de... zaak, die kan ik ook noemen. En die kent uh, meneer Dankers. Volgens mij heeft meneer Dankers daar best tijdens ook onderzoek naar de zaak van Raymond Proveniers... Um, de, het uh, delict gepleegd op uh, de zakenman uh, van het hoofd in Den Haag... daar is uh, een man voor veroordeeld, op proviniers, uh, die nog steeds vastzit. Die zaak onderzoeken wij ook binnen ons Immersus Project. Mm -hmm. En uh, daar gaat het dus puur om de interpretatie van DNA. Er wordt DNA aangetroffen op een jas en op een wapen... Uh, daarvan wordt gezegd dat is van de heer Proveniers... want zijn DNA komt daar het meest prominent in voor. Ja. En er is verder dus geen direct bewijs. Daarop is hij veroordeeld. Eerst voor, vrijgesproken door de rechtbank door het Hof veroordeeld. Dus je ziet ook dat rechters soms verschillend kunnen oordelen... over uh, de waarde van uh, het DNA-bewijs. En uh, kort voor het delict, voor zover gereconstrueerd... is hij uh, alle waarschijnlijk contact geweest indirect met... Uh, het familielid van het slachtoffer... dat vrij daarna, direct daarna, uh, naar huis is gegaan... en het DNA van de heer kan hebben overgedragen. Aha. Nou, dat is een ja. zaak die nog steeds in onderzoek loopt... waar veel over is geschreven, ook door het NFI zelf. Mm -hmm. En daar zie je dus het belang van een heel goed onderzoek doen ja. naar uh, scenario's. Hier wordt meteen aangenomen, hij is de dader... want zijn DNA wordt aangetroffen op uh, plaatsdelict... Terwijl er dus een aantal andere mogelijkheden hebben bestaan... die nog ja. steeds niet kunnen worden uitgesloten. Nee, en die nog steeds onderzocht onzo worden dus. Meneer Dankers, u bent een ander soort onderzoeker. Hè? U bent ook forensisch onderzoeker, niet bij het NFI. Moet ik er wel dan even bij zeggen, want ik kan de luisteraar denken... nou, die meneer heeft er belang bij om uit te leggen dat hij het anders doet. Maar u doet het anders dan het NFI. Hoe doet u het, het onderzoek? Ik, ik kijk ook veel meer naar, uh, naar het activiteitenniveau waar we het net al over hadden. Uh, ik kijk ook veel meer naar van, uh, hoe is nou DNA daarop terechtgekomen. En uh, daarbij wordt de secundaire transfer ook heel vaak uh, als, als scenario meegenomen. Ja, dus via iets anders of iemand anders? Ja. ja. ja. ja. En dan gaat u ook, be be bekijkt u het veel, veel weet ik niet, maar be bekijkt u het opener? Gaat u tientallen scenario's langs? Is dat ook een verschil of niet? Ja, wij gaan wel vaak meerdere scenario's langs. Kijk, het NFI krijgt gewoon twee scenario's uh, toegeschoven... en daar moeten ze dan een uitspraak over doen welke het meest waarschijnlijk is. Ja. Um, en, en wij kijken gewoon veel meer naar, uh, naar veel meer scenario's... en uh, wij hebben gesprekken met de advocaat. Um, dus ja, wij, ja. Wij, wij, krijgen, wij krijgen gewoon veel meer informatie wat dat betreft. Zou het niet heel logisch zijn als je onderzoek laat doen bij een forensisch instituut... dat je altijd een second opinion vraagt? Dus dat je altijd door een ander forensisch instituut ook onderzoek laat doen? Ja, dat zou uh, ideaal zijn natuurlijk. Uh, kijk, nu is het zo dat uh, de Openbaar Ministerie... die kan bij het NFI uh, onderzoek laten doen. Maar de advocatuur heeft in feite uh, niet direct toegang daartoe. Nee. Uh, dus voor hun zou het uh, ideaal zijn... om uh, direct met een uh, ander instituut uh, in contact ja. te komen. Nou, had ik ook niet anders verwacht dan dat u zou zeggen ja. Want het levert u natuurlijk ook geld op. Natuurlijk. Uh, maar meneer Knoos, wat, wat denkt u daarover? Hoe denkt u daarover? Ja, ik denk als het gaat om zaken waar het uitsluitend gaat... om DNA-bewijs en een veroordeling staat of valt met en bij de interpretatie van DNA-bewijs of DNA-materiaal... wordt aangetofferd op de plaatse dik... Mm -hmm. dat een rechter, maar ook een OM... eigenlijk al in de voorfase nooit op één rapport zou mogen afgaan. En zeker niet alleen op dat van het NFI. Het NFI is toch... Want, want een rechter is niet kundig genoeg? Nou, het gaat niet zozeer om, om de kundigheid van de rechter, hoewel dat ook meespeelt. Hè, want wij als juristen wij kunnen natuurlijk nog steeds meer leren van deze ontwikkelingen. En het is ook belangrijk dat wij als juristen dat volgen. Ja. Maar we zijn natuurlijk niet DNA-experts. Nee. Maar het is gevaarlijk om op grond van één rapport een belangrijke, belangrijke beslissing te nemen. Dus je moet altijd, denk ik, een tweede opinie hebben. Omdat ja. één DNA-onderzoeker kan zich vergissen bij de interpretatie. Of kan bepaalde stukken niet goed hebben Doorgrond bij die zogenaamde context die hij nodig heeft om te bepalen. Houdt dat DNA nou op verband met de delict? Of kan ja. het gewoon met een zakelijk contact verband houden? Goed, en Dat het liefst zou je dus, volgens mij moeten doen. Ja, het liefst dus twee opinies hierover. Ik Mag. dank de beide heren, advocaat Geert-Jan Knoops en hier in de studio Timme Dankers. De nieuwsbv. Ja, hier zijn we er nog niet helemaal aan toe, maar in Engeland daar zit er vandaag vandaag accijns op suikerhoudende drankjes, de sugar tax. is met name bedoeld om kinderen minder energiedrankjes te laten drinken. Nou, ook in Nederland zou het wel wat minder zoet kunnen zijn, zeker, maar af en toe iets lekker meer zoets is wel even lekker. En het hoeft natuurlijk helemaal niet schadelijk te zijn. Neem bijvoorbeeld deze plaat van uh, Connie van den Bos. Veel zoeter krijg je ze niet. Ik geef je een roosje, mijn roosje.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 En zo gaat hij dan nog een paar minuten door. Connie van den Bos, morgen is ze 16 jaar dood. Een roosje, mijn roosje. Het Allermooiste. Ja, er is zoveel moois om te zien, te beluisteren of te lezen. Wat mogen we nou zeker niet missen? Prominente Nederlanders vertellen ons. En vandaag is dat uh, taalkunstenaar Wim Daniels wat het Allermooiste is. Wim, wat is jouw Allermooiste? Het mooiste is een nieuw genre dat ik ontdekt heb in de Nederlandse literatuur. Ik vind het ook het, echt het mooiste wat de Nederlandse literatuur op dit moment te bieden heeft. En ik heb er een eigen woord voor bedacht, omdat het een heel apart genre is, waarvoor volgens mij nog geen woord bestond. En dat is meesterlijk proza. En meestelijk schrijf je dan met een korte ei. Daar zit het woord meisje in, maar er zit ook het woord meestelijk in. Het is zulk fantastisch proza met een enorme verbeeldingspracht, Heel oorspronkelijk. Geen doorzichtige literaire trucs. Geen cliché, geen cliché taal. Zit vaart in. Er zit humor in. En ik ben erop gekomen omdat ik uh, aanstaande dinsdag ga ik Marieke Lucas-Rijneveld interviewen. Die heeft het boek geschreven De Avond is ongemakst. Ze staat ook al enkele weken in de bestseller toplijsten. Enorm goed verkocht boek. Um, en dat is ook weer een fantastisch boek dat past in een rijtje van boeken die ik de afgelopen jaren heb gelezen. Dat begon met Jente Postuma, Mensen zonder uitstraling. Vervolgens las ik Duizend Vaders van Jung Dam. En dit past daar prachtig in. Hoofdpersoon is een heel jong meisje... en vanuit dat meisje ga je dus de wereld bekijken... en vaak gaat het dan om een heel moeilijke thuissituatie... want de boeken die hebben dus ook wel humor... maar zijn tegelijkertijd ook heel schrijnend. Die hebben een moeilijke of een heel bijzondere thuissituatie. En die thuissituatie die gaat die hoofdpersoon, een jong meisje prachtig te lijven. Ik heb werkelijk de afgelopen jaren heel erg veel gelezen. Ik heb drie boekenprogramma's die ik in Brabant presenteer, waarvoor ik dus veel moet lezen. En dit is echt een nieuw genre waarin eh, zoveel verbeeldingskracht zit, dat dit ook internationaal grote boeken zijn. Dit zijn niet zomaar boeken, maar dit zijn echt fantastische boeken. En eh, een klein voorbeeld van die verbeeldingskracht, want dat is het sterkste punt in die boeken, dat die verbeeldingskracht zo Prachtig beschreven wordt in het laatste boek dus van Marieke, Marieke Lucas Reineveld. De avond is ongemak. Gaat het over de geboorte. Uh, hoofdpersoon is op dezelfde dag jarig als Hitler. Uh, we zijn zelfs op dezelfde dag jarig, op 20 april. Vader vertelde op goede dagen vanuit zijn rookstoel... dat het de koudste aprildag in jaren was... en dat ik die zaterdag lichtblauw ter wereld was gekomen... dat ze me haast uit de baarmoeder hadden, mo hadden moeten bijtelen... als een beeld uit ijs en uh, dat bijtelen kwam omdat uh, die moeder eigenlijk een spiraaltje droeg... en op een gegeven moment vraagt dan dat meisje... Uh, waarom, als, ik, als ik vroeg waarom moeder haaientanden in haar had... zei vader, wees vruchtbaar en word talrijk... Maar zorg wel eerst dat je genoeg slaapkamers hebt. En dat is dan weer die fantastische humor die er heel terloops in zit. Meisterlijk proza. Proza waarin meisjes, jonge meisjes, de hoofdrol hebben. en een fantastische verbeeldingskracht hebben. in subliem stilistisch proza. Mooi hoor, hartstikke mooi. Dankjewel, Wim Daniels. NPO Radio 1. Willemijn Veenhoven. De nieuwsbv. 10.000 aanhangers van de Bagwan-beweging in de jaren 80 een eigen stad in Amerika. Wat gebeurde daar destijds? En hoe kijken de bewoners er nu tegenaan? Allemaal te zien in een nieuwe Netflix-hit. We praten zo meteen met een vrouw die opgroeide in zo'n commune in Nederland. Nicole Haak had zo op de soundtrack kunnen staan met deze carnavalskraker. NTO Radio 1. Het internationaal met. Joris de minister. Goedemiddag. Voormalig regio-president van Catalonië Poets de Mond mag de Duitse gevangenis verlaten. Er is een borgsom betaald van 75.000 euro. Poets de Mond werd eind vorige maand vastgezet op verzoek van de Spaanse justitie. De politie in Utrecht heeft gestolen politiekleding teruggevonden en vond bij doorzoekingen ook vuurwapens, een gestolen Audi en spullen waarmee plofkraken kunnen worden gepleegd. Drie mensen zitten vast. Oud-president Park van Zuid-Korea is veroordeeld tot 24 jaar cel vanwege machtsmisbruik en omkoping. Zij heeft volgens de rechtbank grote bedrijven overgehaald haar financieel te steunen in ruil voor gunsten. En daarmee verdiende Park met een vriendin tientallen miljoenen euro's. Woede in Australië vanwege 2400 dode schapen. De dieren kwamen om het leven door oververhitting... toen ze per schip naar het Midden-Oosten werden gebracht. De Australische regering wil dat bedrijven garanderen... dat het dierenwelzijn aan boord wordt verbeterd. En Dirk Kuyt gaat weer het voetbalveld op. De oud-Fijenoorder wordt aanvaller bij Quick Boys... waar ze een spitsenprobleem hebben door het wegsturen van Jordi Thijssen. Dirk Kuyt is ook al assistent-trainer bij de club uit Katwijk. Dankjewel, Jordi. Daarmee ben je Dennis mooi. Nog steeds files, of uh, alweer files. Dus, uh, ja, we zitten een beetje op uh, de, ja, de scheidslijn tussen de ochtend en de, en de middag. Op de A1 richting uh, Amsterdam, tussen Hoevelaken en Eendbrug... heb je nu vijf minuten vertraging. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht, bij Den Bosch loopt het vast. Voor het knooppunt Hintam kost je ook vijf minuten. A16 van Antwerpen naar Breda tussen Hazeldonk en het knooppunt Galder. Vier kilometer en een kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. En op de A30 van Ede naar Barneveld staat voor de aansluiting met de A1 bij Barneveld. 2 kilometer de linkerrijstrook is dicht zijn auto aan het bergen en het rooien van bomen langs de N201 van Hilversum naar Vinkenveen zorgt voor een kwartiervertraging tussen Loenen en Vinkenveen. Pas op, nu volgt een mening. Iedere vrijdag, Kees van Amstel. Ja, daar is hij weer. Nou, vorig weekend, het hele paasweekend lang... ging het weer over het grote lijden, de pijn, het afzien... en de wederopstanding. Nee, niet van Jezus, die is al een tijdje dood. Maar het lijden van al die mensen, al die Nederlanders... die weer een hele matthäus Passio hebben uitgezeten... Drie uur lang op een houten bank of een harde stoel luisteren naar de koralen en de recitatieven van J.S. Bach. Oh yeah, elk jaar is de Matthäus Passion Bananza groter. Want niet alleen worden er meer dan waar dan ook ter wereld Matthäus Passions opgevoerd, er zijn hertaalde passies, Amazing Passions en Kinder Matthäusen. Het wachten is of de toppers of Dries Rulfink ook hun versie uitbrengen. Erbarme dieg of zoiets. Voordat je iets anders trengt, trouwens. Ik ben ook groot fan. Ik heb tien versies thuis staan, inclusief een Japan en de Willem Mengelberg uit 1939, de kenners weten wel waarom natuurlijk. Elk jaar schuif ik weer aan bij de blanke, welgestelde klasse die een boekje koopt met de tekst en dan drie uur lang het lijden van Jezus meebeleeft. En elk jaar geniet ik weer van andere dingen dan de rest. Het synchroon omslaan van het programmaboekje door iedereen... als er weer een paar recitatieven doorheen zijn gejast. Heerlijk. En na pak een B twintig minuten, zo mooi... zie je een lichte paniek zich meester maken van een aantal mensen in het publiek. Verschrikt kijkers om zich heen, ze zijn de tekst kwijt... en dan maar hopen dat de gelegenheid zich voordoet dat je hem weer op kan pakken... of dat degene naast je hier kan helpen. En anders is het leidzaam wachten op de grote groep die omslaat... en je weer aan kan haken. Mijn favoriete moment is zo rond twee uur en een kwartier... Dan heb je de eerste groep die al dat prachtigste zat is... en die begint naar achteren te bladeren in het tekstboekje... hoe ver het nog is. Ah, heerlijk. Ik ga elk jaar. Elk jaar een ander overigens. Dit jaar die van het Toonkunstkoor Amsterdam. Ik ga niet meer naar Pieter Jan Leusink... die elk jaar een enorm commercieel circus opzet. Hij ramt er even twee doorheen op een dag. En erg snel, moet ik zeggen, de McDonald's van de Matthäus. De McPassie. En hij dirigeert zo heftig. Ik heb meer het idee of ik naar een hele dikke dansende Mick Jagger... sta te kijken. Nou, dan mijn tip, de versie van Oma Willem. Edwin Rutte. Die geeft heerlijk bevlogen uitleg. Er zingen in de Matthäus twee koren: Koor 1, het wetende volk de gelovigen. Koor 2. Het volk dat niet weet. Echt, veel leuker dan meelezen in je boekje. En met Edwin Rutte beleef je hem weer extra intens. Laten we dat niet op het paasfeest doen. Dat geeft alleen maar oproer onder het volk. Ja, niet op dat vest. Niet op dat vest. sommigen beleefden me ook zeer intens. Paul Witteman bekende jaren geleden over zijn eerste Matthäus op zesjarige leeftijd. De muziek had bij mij, zo klein als ik was, gevoelens losgemaakt, heftiger dan de ergste verliefdheid later zou veroorzaken. Nou ja, misschien niet zo leuk voor zijn eerste en tweede vrouw. En <lacht> dat hij zich maar één keer per jaar toestond om te huilen bij de Matthäus. Wauw, daar moest ik dan weer van huilen. Dirigent Jos van Veldhoven nam dit jaar na 35 jaar afscheid van de Nederlandse Bachvereniging in het Wimbledon van de Matthäus de grote kerk in Naarden. En ook na 35 jaar nog die wanhoop, altijd maar die vraag... had die oude Johan Sebastian hem in 1729 ook zo uitgevoerd? Paul vroeg het hem. Ben je daardoor dichter bij Bachs eigen uitvoering gekomen? Um, gek genoeg, op mijn leeftijd voel, voel ik steeds meer... dat ik verder van Bach afkom in plaats van dichterbij... Oh man, nog verder van Bach en dat na 35 jaar trouwe Matthäusdienst. Voordat je denkt dat ik deze Jos een potje ga zitten afzeiken, zijn laatste Matthäus dit jaar in Naarden was geweldig. Ik hou van grote bombastische koren, en Jos niet, en hij heeft me toch overtuigd. Uitzending gemist mensen, Matthäus, Naarden, Jos van Veldhoven, wat een prachtig afscheid. En over afscheid gesproken, ik vergeet bijna de enige passende afsluiting van de Matthäus, de kroeg na afloop. Mijn Matthäus-afterparty is meestal in Café Welling, achter het concertgebouw, binnenkomen, na drie uur Bach, aan de toog gaan staan... en dan altijd dat moment dat de barkeeper dan zegt... en hangt die dan weet je, het is volbracht volgend jaar weer. Ik was dit jaar voor het eerst. Ik heb helemaal meegemaakt wat jij beschrijft. <lacht> Waar ben ik in dat boekje? Oh jee, in paniek, paniek. Heel mooi. Kees van Amsterdam. dankjewel. Nieuws via de NOS dan. Boswachters van het Brabants Landschap Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer... zijn klaar met alle afvaldumpingen in het bos. En daarom hebben ze vanochtend als protest een lading afval gebracht... bij het provinciehuis in Den Bosch. Boswachter Erik de Jonge, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er aan de hand? Ja, wat is er aan de hand? Uh, we hebben inderdaad vanmorgen een hoop uh, troep voor de deur van, uh, van het provinciehuis gekwakt. Uh, omdat we eigenlijk een beetje boos zijn... Uh, er wordt in het Brabantse buitengebied ongelooflijk veel troep gedumpt. Ja. Uh, en daarnaast zijn er een heleboel andere illegale activiteiten... die de natuur en het schoon verpesten. Mm -hmm. En daar moet dringend iets aan gebeuren. dat hebben we duidelijk willen maken. Ja, ja, ja, ja. en jullie hebben het er natuurlijk druk mee. Het gaat ook ten koste van jullie normale werk, kan ik me voorstellen. Exact. Ja, boswachters zijn natuurlijk beheerders, gastheren. En uh, ja, in plaats daarvan zijn we steeds meer en steeds vaker bezig... met het opruimen van troep. Um, en dat kost heel veel geld en heel veel tijd. Uh, en dat gaat vooral van het budget van de natuurorganisaties af. Ja, mm -hmm. dat, uh, dat kunnen we niet willen met z'n allen. Wat wil u? Wat, wat moet er veranderen? Ja, wij willen natuurlijk graag dat het stopt. Um, en uh, uh, ja, dat is niet zo simpel. Het is een hardnekkig probleem. Wat al langer speelt, maar steeds erger wordt. Uh, Wij denken dat, uh, dat extra toezicht en handhaving uh, heel belangrijk is. We zien uh, uh, dat dat steeds minder is geworden de afgelopen jaren in het buitengebied. Steeds minder politie, steeds minder groene handhavers die actief zijn. Uh, dus daar zou echt iets moeten gebeuren. Dus uh, uh, toezicht, middelen en ook bewustwording bij mensen. Dat uh, afvaldumpen gewoon niet normaal is. En dat je heel veel dingen gewoon gratis naar de milieustraat kan brengen. Ja, ja, ja, afvaldumpen is niet normaal. Dus jullie, uh, de laatste keer dat jullie hebben afval hebben gedumpt, was het dan vanochtend, mag ik hopen, bij het provinciehuis In Den Bosch. Wat hebben jullie gedumpt eigenlijk? Ja, dat was een, een allegaatje zoals we dat zelf gewoon in het bos gevonden hebben. Plastic eh, zakken met hennepafval, eh, lege vaten. Als wij ze vinden zijn ze meestal vol met eh, smerige chemische giftroep. Mm -hmm. eh, maar in dit geval waren ze leeg. Eh, en eh, ja, kratjes, bier, stoelen, een bankstel, autobanden. Weet nou ja, we hele uitdragerij. We dingen meegenomen. En ja, dat is wat wij dus eh, dagelijks vinden. Ja. Goed, als signaal dus het moet klaar zijn met die afvaldumpingen... in het landschap van Nederland. Dank voor dit moment. Boswachter Erik de Jonge. Meer van de Nieuws-PV ons op Facebook. Ja, er regent de afgelopen dagen sterren... over de nieuwe documentaire-serie Wild Wild Country. Die Netflix-serie vertelt het opmerkelijke verhaal... van hoe de Bachwandbeweging in de jaren 80 met 10.000 leden neerstrijkt... bij een piepklein Amerikaans dorpje. Met de bedoeling om daar een nieuwe stad te stichten. Our vision was to create a community... based on compassion and sharing... Bhagwan's agenda was simply to raise the consciousness of humanity. That was his goal. I don't think America has a place for these people. Everyone in Antelope mistrust Rajneesh. I want that guru and his evil influence out of my city. They're run by satanic power. If I didn't take measures to protect our community... We call upon the governor to disarm this army now. In de studio, journalist, schrijver Lotte Boot. Jij groeide op als kind in een bachwan commune in Nederland. En ook Frank Wiering, tv-maker en lang hoofdtelevisie van de VPRO. En in de jaren tachtig maakte jij de documentaire De Nieuwe Mens over die bachwan beweging En jij hebt de commune in Oregon destijds ook bezocht, hè? Ja. ja. Goedemiddag, beiden. Goedemiddag. Was, was dat, hoe was dat? Nou, dat was wel bijzonder. Want uh, ik had in Heerden op de Veluwe gefilmd, een commune, en toen mee naar Amsterdam, en toen mee naar Raspis En Raspis bleek enorm te zijn, maar wat me ongelooflijk tegenviel. Dat was in India, hè? Nee, dat was, een, dat was in uh, Amerika. In oh, dat was, oh, dat was die bedoel je, ja. Oké, ja. Het okay, ja, ja. was een soort kermis. Met uh, casino's en ja. uh, dure restaurants en Rolls Royces, vliegtuigen. van een ongelofelijke luxe. Ja, ik heb uh, gisteren een paar afleveringen gezien. En je staat echt met je, met je oren en je ogen te klapperen. En feesten daar. En ik dacht, ja. nou, gezellig wel op zich. Pokertafels. -po -po -po <laughs> ja, niet iets wat je verwacht bij een religieuze beweging. Daarom nou, was het ook zo wat... succesvol, denk ik. Ja. ja, omdat ze de westerse manier van leven ook omarmden. Wat schetsen, even, even kort, want iedereen heeft wel een beeld bij die Bhagwan-beweging. Frank, in het kort, wat is de Bhagwan-beweging? De Bhagwan-beweging is een beweging van mensen die de uh, Bhagwan Sri Rajneesh, een Indiaanse uh, guru, volgen. Hij is ook uh, professor economie en professor psychologie. gebruikt mm -hmm. ook uh, de westerse filosofische en psychologische therapieën. Mm -hmm. En de mensen die hem volgen zijn, die kleden zich in het rood geven ze hierover, uh, proberen hun ego kwijt te raken... en volgen de meester. Ja, Eigenlijk is... komt het daarop neer. Ja. Lotte, jij groeide op in een Bachwan-commune. Ja. Ja. Snap jij als, als, als kind wat je ouders daar aan het doen zijn? Want hoe oud was jij toen? Wat je uh, benen... Ik heb daar tussen mijn zesde en mijn achtste gewoond. Okay. Dus, uh, Snap, en snapte jij uit. Daarvoor en daarna je? woonden we gewoon thuis... maar was er wel heel veel te doen al rondom uh, ja. uh, bagwan. en... Uh, Sins. Ja. Maar um, nee, ik snapte er natuurlijk helemaal niks van. Nee. Uh, wij deden wel alles na. Dus we zongen zeg maar, in Hindi mee met de meditaties. En we deden spelletjes met tarotkaarten. en uh, we dachten dat als we één minuut aan niks dachten dat we dan verlicht waren, dus stonden wat, wat, we heel hard aan niks te denken. Zeg maar. Want dat werd je verteld. <laughs> ja, je dat ja doet. Zeker. Dus wij, we, <coughs> ja, wij, we hanteerden wel helemaal die terminologie en zo. Alleen we hadden natuurlijk geen idee. En jullie liep ook in een oranje of rood of paarse kleding? Ja, ik had een Bhagwan-naam en ik had rode kleren. Wat ja. is jouw Bhagwan-naam? Ma Anurak Fitika. Zo, dat ja. Een lekkere naam ook. Ja, <laughs> heb je die zelf uitgezocht of niet? Nee, je je, tot ik heb die niet toegestuurd. Nee, nee, Fitika nee, nee, was mijn naam. Oh, ja, ja. Alle, alle vrouwen heten Ma en de mannen heten Swami. Ja. Maar die dus, kreeg je toegestuurd? Uh, kreeg ik toegestuurd met een brief van Bhagwan. Dus ik heb brieven van Bhagwan en van Sheila. Ja, Sheila ben ik nu ineens uh, heel trots op. Laten we zeggen, die... de, de oppervrouw, hè, Sheila, die regelt dat allemaal voor hem. Dat zie ja. je ook in die documentaire. En dan hebben ze die stad gesticht in Oregon. Meneer Bhagwan trekt ze steeds meer een beetje terug. En zij is eerst alleen steeds een en daarna ook een spokesperson. En ook wel degene die, uh, die aan het touwtje trekt. Frank, in jouw documentaire uh, vertelt een dame Dasana over de onrust die ze voelde... Dan gaan we even naar luisteren eh, voordat ze zich bij de van aansloot. Dassena is leidster van de commune. Ze komt oorspronkelijk uit Amstelveen. Het beeld dat ze van haar vroegere leven geeft is dat van een gelukkig gezin, man met goede baan, mooi huis, twee kinderen, twee auto's en twee keer per jaar vakantie. Het uit is zich eigenlijk meer en meer in niet werkelijk kunnen genieten van wat er was. Op het moment dat ik het had, was ik eigenlijk wel alweer op zoek naar het volgende. Ook met vakanties. Het was te gek om er naartoe te gaan. Maar op het moment dat ik er dan was, kwam ik diezelfde rusteloosheid weer tegen. Wel de schoonheid van alles kunnen zien, maar het op de een of andere manier niet echt naar binnen kunnen laten komen. Was oh, dit een hoogopgeleide dame, Frank? Zeer. Ja. Ja. Dat zie je ook in die documentaire, hè? Dat, dat bijzonder veel hoogopgeleide mensen voelden ja, zich heel aangetrokken. Veel, heel veel. Waarom was ja. dat? Uh, dat waren mensen die ook carrière gemaakt hadden... en die, was, zoals Tassa dat vertelt, plotseling het gevoel hadden van... is dit, is dit nou alles wat er is? Ja. Moeten er niet wat meer zijn? En uh, uh, ja, dat waren dus intelligente mensen die zichzelf die vraag stelden. Ja, en die sloten zich daarbij aan. Uh, jouw ouders ook? Die schaar je daar ook onder, Lotte? Uh, ja, ja, mijn uh, ouders uh, ja, ja. zijn psycholoog en kunstenaar. Ja. Uh, mijn moeder uh, um, is, heeft zich toen aangesloten uh, bij de beweging en is nog steeds zijn jas in, trouwens. Vertel eens een klein beetje over het. We hebben helaas tekort om het hele uit de doeken te doen. Maar ik vraag me dan af: leidde jij een heel ander leven dan ik op je zesde? Ja. Ja? Alleen dat wist ik natuurlijk niet, want ik wist niet wat voor leven jij leidde. Nee, maar vertel eens, nu weet je dat wel, wat de grootste ja. verschillen zijn? Nou, toen ik uit de commune ging, mm -hmm. euh, toen kwam ik erachter dat er kinderen waren... die in een rijtjeshuis wonen, met ouders, misschien al met één ouder... maar in ieder geval een moeder met een kopje thee thuis, zeg maar. En, ja. euh, nou, die maar op, mijn moeder niet, hoor. Maar... Op clubjes zitten <laughs> maar die goed. naar school gaan. Ja, ja. wel hadden school in de commune. Ja. Uh, je sliep in de commune want met je Want jij woonde in een oud gevangenisgebouw in Amsterdam? Ja, en daarna in Heerde, uh, in een oud bungalowpark. Dus je ging dus niet naar school, want school was intern. School wel, ik ging wel naar school, maar, ja, naar, maar de naar de communeschool. Ja. Ja. Maar je hoeft een aantal dingen niet te leren. Je hoeft geen geen geschiedenis. Dat had een nieuwe mens niet meer nodig. Ik kan me dat niet zo goed herinneren. Ik weet wel dat toen ik terugkwam op een gewone school... dat ik uh, ver vooruit was. Ah. Dus ik had lesmateriaal <laughs> gekregen die niet helemaal paste bij mijn leeftijd, ja. geloof ik. Je zegt, je zegt heerde, daar komen we zo meteen op, want je bent verhuisd. Um, maar eerst eventjes, jullie kennen het alle twee van binnenuit. Um, Frank, wat vind je van de serie? Is ik vind het een prachtige serie. Ja? Ja, omdat hij uh, een aantal dingen dekt. Hij, hij dekt het spannende verhaal van wat er allemaal misging. Uh, hij dekt van waarom mensen bij Bachman gingen. Uh, het, het, het komt erin voor wat ze... Daar vonden... Uh... Want ze worden niet, dat vond ik wel mooi... want ik ken het wel een beetje globaal, Bach. Wel. Er zaten drie bagwin kinderen bij mij op school. Um, de, de mensen worden niet afgeschilderd als totale gekkies. Nee, helemaal niet. Nee. Nee. Daarom nee. vind ik het echt een hele goede serie. Ja. Want ik had me echt grap gezet ja. Dat is hoe de berichtgeving tot nu toe is geweest. Heel makkelijk. Hij was een oplichter en zijn volgelingen waren gek. weet je wel En hm. nu is het gewoon... Zo in balans, zo genuanceerd. Je wordt voortdurend heen en weer geslingerd. Nou, wie is er ik... nou eigenlijk gek en nou ja. met wie ben ik het eens... en voor wie heb ik sympathie? Precies, want ik dacht ook wel van ja, ja, nou ja. Ik denk ook wel eens, is dit het nou? En dan met z'n allen. En het, het was vrij lieflijk. En de droom en, is en, en niet heel dat mooi dat je, in beeld gebracht. En niet ja. dat je alles moest afzweren van alle luxe. Nee, het is ook een prettig leven. Op een gegeven moment, Lotte. Uh, jij woonde daar met je ouders in Amsterdam, in de commune. Toen... Heeft die dame, hoe heet zij ook weer? Manan Sheila. Ja, Sheila, dat is dus hè, wat ik zei net, eigenlijk de baas op een gegeven moment bij de Bach van Indiaanse Dame. Die heeft besloten dat jij niet langer, nou, jij niet als de enige, maar dat de kinderen niet langer bij hun ouders mochten wonen. Klopt. Hoe ging dat? Ja, de filosofie erachter was dat kinderen moesten kunnen opgroeien zonder de bagage van hun ouders. Dus als oorspronkelijke zielen, mm -hmm. zeg maar. Dus wij hebben uh, toen met uh, ongeveer 15 kinderen in Heerden gewoond. Ja, met maar een krijg paar je dan per, de, per decreet te horen. Van dit ja, dat weet ik natuurlijk niet, want ik, ja, ik was heel jong, ja. dus uh, ik weet alleen dat ik daar ineens woonde. Maar je werd verscheid naar Heerde ja. en je zat daar met andere kinderen. Ja, en, kun, je, kun je dat herinneren nog? Ja, heel goed. Ik ben er nu ook een boek over aan het schrijven. Dat uh, laat je niet meer los, zo'n tijd. Nee, wat, wat herinner je het beste daarvan? Um, de verwarring, de verwarring, ja, van waar ben ik, uh, wat doe ik hier, waar, ga, waar, waar gaat het heen. Uh, uh, en ook een soort gekke, veilige wereld. Ik, ik droomde in rode en blauwe mensen. Wij waren de rode <laughs> mensen. Ja, en ik ook, was de, blauwe. de, ja, andere, was de blauwe. Waren ja, blauwe. Ja, jij was blauw. Ah. En het was ook veilig en vertrouwd. En Het was een plek waar alle emoties werden geuit... waar je alles mocht zeggen, waar alles eerlijk was. Ja. Toen ik daaruit kwam, vond ik dat ingewikkeld... om in een wereld te komen waar dat blijkbaar waar allemaal andere regels... Maar je golden. bent eruit gestapt, hè? Ja, ik ben eruit gestapt. Wat ja. is er gebeurd? Uh, er kwam nog een uh, uh, opdracht ja? vanuit Oregon, van Sheila. Dat alle kinderen uit verschillende kindercommunes naar Engeland zouden gaan. Met z'n allen in één grote kindercommune zouden gaan wonen. En uh, toen heb ik zelf besloten dat ik dat niet wilde. Dus toen ben ik bij mijn vader gaan wonen, die niet in de commune woonde. Dus, uh, Hoe oud was je toen? Acht. Acht? Ja. Je was acht en je dacht, die groeten met ja. de bagwan. Ja. ja, dat was best moeilijk. Want ik koos ja. ook tegen, daarmee tegen de commune. Ja. En tegen mijn moeder eigenlijk. Dus uh, ja, dat was... Lastig, maar in die zin was het geen secte waar je in moest blijven en zo. Het was bijna hard als je zei, ik vind het hier niet leuk, ik wil weg. Nou, dan ga je toch weg? Dat ja, was een geschieden verhaal, ja. Frank, uh, jij hebt lang geleden een documentaire gemaakt over de Bachwan. En nou, begreep ik dat jij jezelf terugzag... en beelden van die documentaire in die nieuwe documentaire... Ja. die nu net uit is. Ik zag uh, heel erg veel materiaal uit, uh, uit mijn film. Ik zag mezelf één keertje voorbij komen zo. Oh ja? Ja, ik stond niet op de afslieteling, zag ik. <laughs> maar dat is gewoon gejat. Nee. VPRO zoekt het nu uit. Ik heb een beetje, ik denk wel bij mezelf... misschien word ik nu toch nog rijk. <laughs> toch, toch nog, ja, dat zou mooi zijn. Um... Inmiddels is er, het bestaat nog wel, de Bachwand. Het is, het, is het is klein, maar het bestaat nog wel. Het is niet zo klein. Het is maar. niet zo klein. Nee, je komt ook overal zijn boeken tegen. Het is echt, uh, hij is gewoon die, nu een van de meesters, zeg die maar. Stad in die... Oregon, die bestaat niet meer. Nee. Hè? Dat is, uh, die is uiteindelijk uit elkaar gevallen. Nou, de nee, dat, is moeten... niet, dat is nu een echte religieuze secte. Oh ja, is dat zo? Ja. Wat dan? Een, een streng religieuze kinderzetten. Oh ja, Het, ja. Oh, het is niet beter geworden daar. Even, even in het kort nog. Is er een parallel te trekken wat jullie betreft naar deze tijd, ja. Frank? Nou ja, we zitten weer in dat moment dat uh, iedereen alles heeft... Uh, goed opgeleid is, uh, inderdaad weer twee auto's, een huis... en zich afvraagt, wat, uh, is dit nou alles wat er is? Mm -hmm. De hipste beweging die ontstond niet voor niks. Die vragen zich ook af van... Ja, moet ik nou... Uh... Die Latte Macchiato, is dit het nou? Hè? Ja, precies. En je ziet ja. nu ook een clash tussen conservatief en progressief Amerika. En dat was daar ook aan de hand. Zou je er, weer, zou je er nu vrijwillig in stappen, Lotte? Uh, nee, want ik denk dat het ook mis is gegaan... omdat het zich zo toch afsloot van de rest van de, van de samenleving. Ik ja. denk als je onderdeel blijft van de gewone samenleving... dat het meer kans van slagen heeft, ja. Het is een hartstikke mooie documentaire, ongelooflijk interessant. Mensen moeten maar lekker zelf gaan kijken. Wild Wild Country, te zien nu op Netflix. Dankjewel. Lotte Boots en Frank Wiering. Roelof. Willen wij in? Wij gaan wedden. Zeker. Eerst die weddenschap van gisteren Rusland weten we het nog. Eiste toegang tot alle versleutelde berichten van het chat app Telegram. Ja, kreeg ze die niet. Dan wilden ze die app gaan blokkeren. Ging het echt zo ver komen. Daarover werd jij met de internetdeskundige Krijn Schuurman. Even luisteren wat hij daarover te zeggen had. Ik denk dat die FSB wel. Uh, stoere taal wil volhouden dat ze anders gezichtsverlies leiden. Dus ik ben bang dat ze het echt gaan proberen te doen. Ja, jij dacht, dat zal allemaal wel loslopen. Nou, de app is nog niet geblokkeerd. Maar de Russische telecom heeft inmiddels wel... bij een rechtbank gevraagd om zo'n blokkade. beide een beetje gelijk? Kun je daarmee leven zo tegen het weekend? Ja, is goed hoor. Vandaag dan, maandag, gaat de hoge snelheidslijn uh, rijden... tussen Breda en Brussel. En vlak voor onze uitzending komt hij weer terug aan in Breda. Tenminste... Dat zegt de reisplanner. Maar ja, Nederland, het nieuwe spoorproject. Het jongen, is hij daar dan ook op tijd? Daarover wet je met de hoofddirecteur van OV Magazine, Vincent Wever. Vincent, goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Sta jij maandag zelf ook te dringen op het perron daar in Breda? Nee, hoor. Hij mag voor mij lekker uh, rijden, maar uh, ik ben er niet bij. Zo spannend is het nou, ook weet niet. Je zou kunnen zeggen, het, het wordt steeds drukker op de weg. Dan is een beetje vers spoor, is geen overbodige luxe. Komt er de komende tijd nog meer bij? Uh, nou, als het gaat om, uh, om HZL en treinsporen niet, uh, dan moeten we het vooral in de metro zoeken. Hè. De komende zomer krijgen we natuurlijk de Noord-Zuidlijn die open gaat. Gaat nu echt gebeuren op 22 juli. Um, dat, is een, uh, uh, ja, dat is natuurlijk wel ook een, uh, een belangrijke spoorlijn. Ja. Uh, en uh, ja, in Rotterdam hebben we de Hoekse lijn. Uh, tussen um, Rotterdam en Hoek van Holland, dat vroeger natuurlijk een spoorlijn was. En nu omgebouwd wordt een metro. Ja. Ja, dat zijn wel de twee belangrijkste spoorprojecten in ieder geval die uh, uh, nog opengaan. Uh, als het gaat om nationaal spoor. Nee, dat hebben we nu al even gezien. Okay. Waar moeten dan de oplossingen worden gezocht in die vertragingen die ik altijd het Vincent? vind ja, nieuw materieel, um, betere software, betere beveiliging. Um, ik denk dat je het vooral daarin moet zoeken. Kijk, uh, dat, die, uh, dat die HSL uh, zo onbetrouwbaar is, want daar gaat het natuurlijk om. Dat komt gewoon omdat, uh, omdat die treinen die er nu op rijden... er eigenlijk helemaal niet uh, voor bedoeld waren. En uh, uh, dat daar nu steeds storingen voor, uh, uh, uh, uh, bij zijn. Ja. Uh, als je straks nieuwe treinen hebt die je daarvan vooraf al voor geschikt maakt, nou, laten we dan hopen dat, uh, uh, dat die problemen dan tot het verleden behoren. Nieuwe vergons, nieuwe locomotiefjes, daar moet het voor komen. <lacht> ja. Laten we eens gaan werden, Vincent. Maandag had ik het dus over. Hè? Die HZL, die moet dan vlak voor onze uitzending, zou die weer binnen moeten komen in Breda. Mm -hmm. Ik heb daar zelf echt nul vertrouwen in, maar ik, Spoorwegen, Smoorwegen. Nou. Maar wat denk jij, Vincent Wever? Nou. Ik geef het voordeel voor van de twijfel. Ze komen op tijd. Nou, erbij. nou ze komen love. op tijd. Je ja, zit wel eens in de trein wij? Ja, ik zit wel in de trein. Ik moet zeggen, ik ben wel heel vaak lui. En dan stap ik toch gewoon in de auto. Oké. Okay. Uh, maar ik, uh, ik probeer het een beetje half-half te doen. Ja. Half half? Ja. Oké, okay, dat ja. ja, ja, is toch mooi. Ja. Ja, een, beetje, een beetje minder. Een beetje minder. Wat denk jij? <laughs> precies. Af en toe een balansdagje. <laughs> um, nou ja, ik denk uh, dan van niet. Ja, ik, ik, ik heb een beetje van jouw pessimisme overgenomen, hmm. net in de laatste minuut. Okay. En ik heb er toch een beetje mijn twijfels bij. Komt het wel veel te laat, denk je? <laughs> veel te ik laat? denk anderhalve minuut. Anderhalve minuut? <laughs> ja, dat denk ik. Dat ja. is heel mooi en precies. Wij ja. uh, werden dus vandaag om een uh, snelle jelle. Oh, lekker. Zo'n koekje is ja, dat Een koekje ontbijtkoek. Lekker. Ik probeer ook te minder daarmee. Ja. Doe <laughs> het dan neer. Het dan vandaag, hè? Oh, sorry. Oh. Geef die kroket van, noem maar dan maar. Twee. Met mosterd extra. Dank je. NPO Radio 1. Dokter Kelder en Kool.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 Nu met korting tot wel 100 euro per persoon. Vanavond in Goedvolk. Het vreemdelingenlegioen, dat is zo een heel mysterieus en gesloten leger, waar heel veel verhalen over bestaan. Het bestaat uit 135 nationaliteiten. Die mannen spreken geen Frans. Niks, die zijn helemaal drie weken. Jeroen in het vreemdelingenlegioen. Vanavond vijf voor half negen. VpRO en PO3. Goedvolk.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 Oh, oh, oh, oh,